De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederlandse. We've thee, Now, you're free to We've and Pish us and teach us and More nourishment than the whole of this. Good night. God bless. Die switch van bas naar, naar gitaar. Wanneer is die nou? Nou, dat precies. gebeurde uh, met de opname. Het was altijd uh, in de kleedkamer um, met Captain Sensible. Pakte ik altijd de gitaar en dan zaten dan deed ik een beetje jazz dingen en dat vond hij heel interessant. Wat, ja, hoe doe je dat en hoe zaten we ja. gewoon? Want je zit altijd uren te wachten. Je gaat sound soundchecken en dan. Uh, ja.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 dus uh, toen gingen we die LP maken, toen zei hij nou, uh, we gaan die LP maken. Jij doet ook de gitaar, de gitaar en solo's, eerst dus, uh, de basstreks gedaan en uh, later in Amsterdam uh, de zang en uh, de solo gitaar okay. en de uh, lead gitaar erbij. Ja, dat dateert al van voor de bas, want hij zegt ik ben gitarist. Ja. Hij is toen wel de bas begonnen, bij, ja. er, bij de band gekomen, niet zoveel inderdaad. Ja. maar daarvoor, ik heb hem wel eens met hem over gehad, ik hield ook van gitaristen, vooral die, die episch, dat weet je wel.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 Voelde ik dus überhaupt gewoon met Bas bij andere ja, ja, dingen. Dat dat, uh, ja, dat dat kan ik wel. En het is, is maar punk, dacht ik. Het is eigenlijk ook wel do -do -do -do -do -do -do -do. Ja. Dat zijn allemaal die schemaatjes. En, ja, ja, is, ja. Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Ja. Alleen, je moet goed opletten. Het gaat snel en je moet erbij blijven. Je kan ja, niet even zeker? aan iets anders gaan denken. <lacht> nee. oh, dan zit je nou. Maar Captain Sensible, kun je daar nou wat meer over vertellen? Me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 Nou ja, die heeft mij wel beïnvloed. Die heeft me ook tegen mij gezegd, stop met het blowen. Dus het, ja, ja uh, wat je zei. Ja. En, ja. Uh, ja. Ja. en zelfs ja, later wel. nog, in 1994. Toen hij in de melkweg speler was ik ook bij hem op bezoek. Dat was heel leuk, want ik werd meteen tot uh, roadmanager gebombardeerd. <lacht> ik dat dat, dus. <lacht> maar ja, die was heet. toen ook met gewoon roken gestopt. Okay. En die ja. zei, uh, Frank dit en dat, dat En daar heeft hij mij ook toe aangezet Om daar oh, uiteindelijk zo. zo mee te kappen. Ja. Ik denk, nou ja, als hij het kan, want het was een verstopt... Uh, <lacht>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 Dan hing hij zich, zette hij zijn gitaar neer in yeah. de solo, dan ging hij tussen het publiek, ging hij mee eens dansen. Ja? En Joël en ik met die bas gewoon doorpompen, net als de hoekvloes, <laughs> weet je Als, uh, als Piet Townsend zijn gitaar al in te Molde, dan, ja, dan, dan ging hij en Moon ook gewoon goed door. Dan, ja, door inderdaad, ja. Ja. En daarna hadden wij het ook vaak, want het, ja, wij waren ontzettende ja? fan van de hoek natuurlijk. Dat ja. is elke punkmuzikant. Ja, dat geloof ik ook. Er ja. ja. komt een hoop ja. vandaan ja. natuurlijk. Ja.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 What we all say. About my I'm not trying to cause a big s, s sensation. I'm just talking about my generation. Fade away Don't try to dig what we all I'm, I'm trying to cause a big sensation She's talking about my generation talking about my generation She's in my generation, baby We c get around my dream.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 Ja, ik dacht, nou, morgen weer een optreden. Weer <laughs> 100 euro. Ja, ja 100 euro? nou, het, het ja. soms ook wel wat meer. En, okay, ja. Maar op een gegeven moment ben ja. je wel gestopt als muzikant. Ja, ik heb, uh, ja. nou, dat speedways verhaal, dat toen uh, werden wij de name. En in die tijd uh, had je volgens mij van acht in uh, Wiegel. En die draaiden opeens heel veel subsidies, draaiden die terug. Ja. Voor buurthuizen. Dus die, dat budget van die buurthuizen ja, werd opeens zo klein... Ja. Dat ze nog maar één keer in de week een beetje of één keer in de twee weken, ik weet ja. het niet precies. Maar het, het was opeens een beetje over met het, met het door Nederland toeren. Zeker als je als band een beetje in de matjes zat. Hè? Ja, ja. De bekende bands hadden altijd wel hun werk en zo. Ja, en wat grotere zalen. Maar dat buurthuisgebeuren, dat stopte. Ja, ja dus dat. Uh, ja, daar kwam er kwam ook geen geld binnen. Dus. Uh,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 maar gelukkig heb ik de opname nog. Ja, ja. <laughs> Niet de foto's, maar wel de opname. En die heb ik later ook bewerkt, en dat, ja, dat ga ik misschien ooit ook nog eens op CD uitgeven. Natuurlijk, ja, je dat, uh, dat Zeker doen, yeah. ja. Ook goede muziek. Echt, ja. echt muziek. Allemaal zelf geschreven ook. Het okay. meeste ja. ik samen, ik met hem samen. Ja. En ook de bassisten, en de maar ja. die deed af en toe wat mee. Maar de, toen ben je echt definitief gestopt met de nou, toen, toen, ja, ja, toen was het over. Toen, ja. uh, en toen was ik ook... Uh, <coughs> toen ben ik maar uh, de jellinek ingereden. Toen was ik ook aan alles verslaafd. En, uh, oh. Toen kwam ik ook niet vanaf. Ja. 26, geen te makken, alles verslaafd. Toen ben okay. ik de jellinek ingestapt. En dat is mijn redding geweest. Dat heb ik uh, okay. Zes maanden gezeten. Ja, van alles afgekikt.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 Wat je aangeeft, van, ja, je hebt snel geld en je geeft het snel weer uit. Ja, nou, daar komen die gelukzoekers op af. Ik hoefde dat toen nooit te kopen hoor. Nee? Nee, het werd allemaal gewoon uh, werd in de kleedkamer. Ja, we snuiven dit en een zus en zo. En dat. Tja, ongelooflijk hè. Ja. Ja. Ja. En drank staat er natuurlijk ook altijd. Dat ja. staat in je contract. Dus ja. je, je krijgt ja. ook een drankprobleem natuurlijk. Dus ja. Ja, ja. Ja. ja, dan moet je stevig in je schoenen staan, wil je dat ja. niet doen. Nee, dat geloof nee, ik ook niet. Ja. Dus maar okay. je ziet er nou goed uit. Ja, maar daar nou, heb ik het ook al over 1984. Ja, ja, dat ja. ik me daar uh, aanmelde. dat is mijn ja. redding. Mooie ja, tijd, ja. ja. I was walking with the dog When I noticed something funny Big window it's some people acting strange They played some jungle music en they all started Invited but denied it Hey, it's a free country Well, it was, and it ought to be But paying money to sweat like pigs in a bowl Seems a bit of a waste to me Yeah, Holland Sixty million people living on a stand Yeah, Holland We all got in the traps for religion and the bank. Yeah, Holland 60 million people are living on a stamp, yeah Holland We have this liberal sexual morality Gay married men adopting children is what we like After all we're all descendants of that little boy He's literally stuck his finger in a dike. The Christian politicians are against abortion. They talk about our values and our norms. They eat a crime, a totally effing hypocrite. A midnight TV, all the channels selling porn. Yeah, Holland. Sixty million people all living on a stamp yeah, Holland. We all caught in a trap, it's called religion and a bank, yeah, Holland. 60 million people are living on a stamp, yeah, Holland. Yeah, Holland. 60 million people living on a stamp, yeah, Holland. Oh god in the trap is called Ruchin Bank in our country, like when there's suddenly a closure down the road, because this idiot is opening a bridge, for, for some a pensioner who wants to sail his boat, yeah, hold on, 60 million people all living on the stand, yeah, hold We all caught in a trap, score rich and in the bank, yeah, hold on, 60 million people all living on the stand, yeah, hold on. Yeah, Holland. We're all caught in a trap. It's called religion and the bank. Yeah, Holland. Sixty million people are living on a stand Yeah, Holland.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 Dat gedaan en na een jaar of twee kroop het bloed toch niet waar gaan en ja, uh, stond ik op parkier. een jam <laughs> en werd ik meteen weer gevraagd door een band. Ja, we hebben een kroeg en uh, een paar keer per jaar hebben we Koninginnachtfeest ja. en dan spelen we en dan treden we op, jij moet daarbij en je ja. zus en zo, want ik kan wel gieten, maar ja, ja. Zo, uh, had ik toevallig net mijn avond gehad op die, uh, op die jam, <laughs> nou en toen uh, moet ik wel een keertje repeteren. Toen stond ik te repeteren en wie kwam daar binnen? <coughs> een van mijn oudste vrienden uit Osdorp. Die zat ook in die band. Ik ja, dus ja. was meteen lachen. Ja. Bollo heet hij. Ook een, een redelijk bekend muzikant in Amsterdam en okay, omstreden. Ja. Dus uh, hadden we daar een paar jaar. Nou, dat was een beetje een soort kroegenband, gewoon voor de lol. Oh, af en toe repeteren, ja. een biertje erbij. Ja. Soms in een kroegje spelen. En, uh, maar wel goed hoor, goede band. Mm -hmm. uh, een beetje Nederlands talige uh, okay, rock and yeah. roll en en uh, ook yeah. wat Engelse nummers en, tuurlijk en dat, is, dat heb ik toch al een jaar of vijf uh, volgehouden zo als hobby was het toen yeah. maar meteen veel leuker hè, want je hebt niet meer dat uh, pretentieuze die stress, en, ja, en, uh, en die stress. Ja. En, je ja. moet en ja, ja en toen uh, nou dat hadden we voor niet, die overleed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 Kan je dat? Ja hoor, En dan is er een hele avond met hem zitten spelen. Wil je niet bij ons in de band komen? Ik zeg, nou. Dat doe ik niet meer. Een droom komt er ook. Dat zei ik niet tegen. Een dream ja. comes true. Want ik wilde graag met die drummer spelen. Lekker. Ik zeg, ik ben gek op drummers, goede drummers. En dat, dat trekt mij gewoon. Nee, je bent wel gek op goede muzikanten. Ja. Als je dat tegenkomt, vind je het leuk om ermee mee te spelen. Zeker. Normaal? Nou, daar heb ik daar een paar jaar mee gespeeld. En, uh,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 kijk We noemen het ook spin-offs. Je had Boy met pin-ups. Toen deed hij echt allemaal covers. Wij doen nu ook gewoon hele hoop covers. Het zijn spin-offs. Oh, ja, uh, ja. Maar we hebben er dus zoveel plezier in. Het werkt ook steeds makkelijker. Het wordt steeds leuker. Het wordt steeds beter ook. Dus ja. why not? Dan ga je door. I don't mean lightly, I scare myself, it can get frightening, I scare myself, to think what I could do, I scare myself, it's some kind of voodoo, and with that voodoo, I keep thinking of you, and with that voodoo, what can I Maar buiten dat je dus echt hij maakt echt professionele nummers. Ja. En met altijd een randje waarvan ik zeg, dus dat is punk. Dat is niet anders <laughs> dat Alles zit in de verbading. Nou ja, ja. Het is altijd protest ergens tegen. Het, is het, oh, het ja. gaat ja. over de koude Oorlog. Het gaat over de CIA en de NSA en uh, ja. over 9-11. Uh,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 Maar het draait toch vooral om de gitaar uiteindelijk. Ja. Ja. En ik zing dan dienstbaar daaraan. Om het zo professioneel mogelijk te laten zijn. En we zijn er eigenlijk tevreden over. Ja. Maar, maar dat het... is iets anders dan zijn eigen materiaal. Ja. Ik heb ook bijvoorbeeld een dokter een, een nummer geschreven over de medicijnenindustrie. dokter. en daar hebben wij samen... Dat is vraag en antwoord van de patiënt die belt de dokter. Ik heb hem bij me. Dus. Ik ben de patiënt, hij is de dokter. Ja. Hij doet ik voel ja. dat praten? Ja. ja, ik voel me niet lekker. Nou, ja. nou schrijven. Zolang je zit bij is, ik schrijf ja. je gewoon voor. Dan komt het op Nee, neem die pil. Ja, werkt het dan? Nou, dat weet ik niet, maar het betaalt wel mijn ja. ja, ja. ja, huur. Ja, dus ja. En dan wordt, is het refrein een opzomming van alleen maar hele heavy. Uh, van allemaal geneesmiddelen. Leuk in het. En dat bijna dat je het mee gaat zingen. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Is Nummer drie, de management man. Is Oh ja. Ja. ja, dat is een heel leuk clipje. bij. Ja, en daar hebben wij samen filmpjes gemaakt. En, maar ik heb van al die nummers filmpjes gemaakt, omdat de tekst toch wel vrij zwaar is en serieus. En, ja. Nou, en die clipjes, daar zit altijd iets van humor in. Luchtig. Ja. Ik, sta, ik ja. zet mezelf maar gewoon. zo, wel? ik ben niet bang om mezelf lekker vol lul te zetten. Dat, <laughs> nou, dat, ik vind zo'n clipje. Nee, dan, maar ik, ik liet ook vrienden van mij die zien. Ik heb nog nooit een Ray-Ban opgehad. Maar hij komt met een rayband en als ik iemand op zitten. Ja. Hebben we alle twee een houthakker shirt aan. Oh, ja, Wichita Line. Binnen. En hij ja. heeft dus uh, plastic uh, helmpjes. weet je, die in de bouw is maakt zelfs te groot. Dus het is net of een petje op heb, maar goed in ieder geval. Die heb ik dan met de feestwinkel gehaald. Okay. Maar daar hebben we plezier op. Ja. En hij ah, ja. belt op, en zegt, moet je horen. Widget the line. Hè, zo zo, zo ja, oude, met uh, al die elektriciteit. Zo elektriciteit. Nou, also, ik, ik heb er een heb ik echt, ik heb moeten zoeken hoor. Om, ik heb er een gevonden, om de de gevonden bij waar we aan de voet van het ding <laughs> kunnen komen. Dat vind ik al mooi. dus in de buurt, dus wij naar dan ja, ja. Met dat shirt en die Ray-Ban. En dan gaat hij. En is in dat liedje, we hebben lol, dat is het. In dat ja. liedje zit ik, is, is het laatste zinnetje. Haal ik niet met mijn gewone stem, maar wel met een kopstem. En redelijk makkelijk, want het is loepzuiver. Maar ik geneer me daar altijd een beetje voor, voor een kopstem. Dus nee, dat zeg ik ook ik, tegen hem, maar wat doet haar dan? Nee, ik zei... gaat die doen? gaat hij neerzoomen? Nee. Ja, <laughs> ja. ja, ook nog eens ja. ja, ja. ja. Maar ik zei het tijdens upset. het zingen, ga, ga, ga naar die ja. pak die laatste. want die, dat, dat is de, de crescendo ja, van het gedaan, nummer. Ja. No side effects, maybe a spot on your face Are they gonna help and make me better, Doc? So I can get my life back in place Well, I don't know about that But as long as you take them, it's part of the rent that it pays Favourite Cerebral, respital, well ketamine hi dog what seems to be the problem son it really hurts just walking down the street well by the look of it it's a touch of gas. so take this pill to get back on your feet do you think that they're gonna make me Another drug isn't really what I need. Well, I don't know about that, but go ahead and buy them. I need a bonus and an even balance sheet. Subro a Pro that's in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 For new, brown and Santa.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 Oh, en tijd, natuurlijk, ja. uh, dat van vroeger, van de softies heb ik meegeschreven, en dat van de, de, zeg maar de voices of de neemoeder. Ja. Ja. Uh, zit ik in elk ja. nummer, ben ik uh, veranderd. Daar okay. heb ik de muziek van gemaakt. Oh, maar ja. wat wel heel goed is, het is trouwens een heel leuk verhaal: ik heb in de field gezeten en er zat de ene ja. dik bakker. En dat was de eerste in Nederland die, dus met oefenruimtes begon, compleet met installatie. Okay, en dat was ja. het repetitiehuis in Amsterdam, weet je wel, onder de Veenkade, daar aan de, aan de Panama-kade in ja, Amsterdam. Ja. Het stonk altijd naar cacao, maar dat maakte niet <laughs> uit. <laughs> nee, maar dat zijn ergere dingen. Dat er, hoor je niet. Nee. Daar heeft hij heel goed mee geboerd, want had okay. op een gegeven moment had hij er drie. Ja. En uh, dat heeft het voor heel veel mensen... Te, ja ik nog in mijn jeugd, jongen, dan moesten wij repeteren, moesten we helemaal van Osdorp naar Lijnen met, met, oh, uh, met spullen, dan moest ja, iemand met een auto rijden, dan moest je dat opzetten. Dan was je twee uur bezig en dan ging hij spelen en dan uh, na een uurtje was je weer twee. Ja. Dus ja, dat wordt natuurlijk ook vervelend, maar die, maar die, uh, ja, die drempel, die is natuurlijk uh, een stuk lager. Ja. ja, inderdaad. En weet, je neemt ja. een gitaartje mee ja. en in de deurman neemt zijn stokjes mee ja. en dan uh, zangen ze een microfoon, dat hoeft niet eens. Maar nee. En huppakee, voor drie tientjes repeteren. Wow. Ja, dat is niet duur, nee, nee. nee. nee. Ja, dat was Dick Bakker. Dick Bakker, en, Dick Bakker. Uh, ja. leuk. En met hem en met... Uh, dat, was, dat was leuk, er was een reunie in Paradiso 2015, 2016. Ja, sorry. 2016, was van Pleurex, van het uh, label. Oh ja. ja. En Torso. En torso. En die, daar kwamen alle bands uh, van het leven okay, yeah. die mochten optreden. So. Dus die dik Bakker van de Vilt, yeah. die had dus ook een singeltje gemaakt. Dus, ja, wij gaan ook en uh, ik zeg nou hartstikke leuk, yeah. Ja, want we mogen twee nummers spelen. Ik zeg nee, dan ga ik niet beginnen. <laughs> je wilde meer doen? Ja, ja. ja. ja. na twee ja. nummers ben je net, uh, en dan oh, moet je oh, weg, dat je, je, zit yeah. je de, de, de, dat werkt niet. Nee. En, dus, wij, hij gaat er, ik zei ga dat maar uit onderhandelen. Wij willen minstens zes nummers spelen. Een half uur. Nou, dat mochten we. Oh, ja, en dat, uh, ja. Nou, wij goed. En, en dus met de drummen van de softies. Uh, de, de, uh, de bassist van de veld. En ik dus. Met de ja, drieën. Ja. ja, Nou, we hebben een hele strakke set gespeeld, hoor. Dat, dat was wel... Uh, en speel. hij kwam daarna Mecano. met uh, Meccano, was ook een succes. Ja. Wij waren eigenlijk de twee beste mensen. <laughs> <laughs> en ik ben nog met hem eigenlijk Meccano begonnen. Maar dat, dat, na twee of drie weken kwamen dus die speedwins en die kwamen mij... Uh... Maar je bent Meccano begonnen, samen? Nou, wij zijn samen, stonden we ja. in die kelder, hè? in Paradiso. Ja, ja. Met Ton Lebbink en uh, jij, ik, ja. Pieter uh, ja. en Cor. Nee, Cor? Uh, Theo. Theo, Theo, ja. Ja, ik denk als ik niet naar die Speedwins was gegaan, had ik nog steeds Lekker. met hem gespeeld. En wat we nu dus ook weer doen. Yeah. Ja. Maar dat had volgens mij nooit gestopt. Nee, oké. Okay. Nee, want ja. we hadden wel heel veel gemeenschappelijke liefdes voor muziek en, ik, ik en, vond, en smaak. Ik, ik vond het wonderlijk dat jij mij laatst vertelde dat ik, dat, hoe, ik, hoe jij betaald was. Dat kon ik me niet ja. herinneren. <laughs> ja. Dat hoe dan? kon ik me helemaal niet herinneren. Ik kreeg een gitaar. Eh. Ja? Voor die, voor ik die, weet niet waar ik die vind voor die, die sessie. Had. Ik heb zeker niet gestolen, want ik stel hem niet. Dus. Nee, een oude Fender uh, Music Master. Ja. Een klein vennetje, maar wel al een oh, heel oude. Ja. En die heb ik later nog goed geruild voor een, voor een goede Les Paul. Kijk eens, aan. geen Dix, maar een Ibanes Les Paul. Ja, maar een okay. hele goede. Okay. Met, uh, met de drummer van de Speedwiz, dus die had die gitaar. Ja, Dirk is geen uh, punkman natuurlijk, hè, dus ja. Nou. Nee, nou, nou, nou. Ik heb die helmet, zet, Ga gaat ja. door als het punk-singeltje in Nederland. Die ja. heb ik geproduceerd en ik zing met de court, dus En hij wel, heeft ik. ook wel die mentaliteit hoor. Ik ja. bedoel, hij heeft niet echt die, die, die hardcore punk-muziek gespeeld, maar uh, nee. in zijn teksten komt er ook wel een hoop. Uh, ja, ja er zit wel echt punk geleerde dingen ja. in. zeker. that needs trash Face gonna face Space sucks space I think it's flash, spastic needs trash, civilized citizen, in non-stop scenery. I mess around, until toto hysteria, a mouse provocates, a by the machinery, a boy love and now fucking history. Face cover face.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 we publiceren het, we brachten het, ja. en dan krijg je, als je mazzel hebt, een kwartje per verkocht singeltje, een singeltje ja. was vijf gulden. Ja. En toen klopte hier iets niet. Weet je wel. Ja. En, en, en, en, en ze deden er ook nog niet eens wat mee. Ik bedoel, als ze het nou nog uh, ja, het ja, een beetje ja. gepoest Want dat was best goed, dat was best ja. commercieel. En, uh,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 Nou, dat is wel een grote verandering ten opzichte van vroeger ja. natuurlijk. Hè? Ja. Vroeger ging je naar de platenzaken en dan was er een nieuwe platen. Ja. En dan ging je dan luisteren. Ja. Ja. Ja, of je weet dialoge... op de radio gedraaid Zeker, Dat heeft veronica. Ja? Dus, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat betonnuurtje van Alfred Lagarde, dat ja. heeft ja. ons heel veel optreden, zowel spiegels ja. als softies. Het zijn allemaal ja. verworvenheden. Hey, het feit dat je de teksten afdrukt. en Pepper was de eerste plaat waar allemaal de teksten afgedrukt stonden. Oh, okay. Dat was toch ja. voor helemaal niet. Dus is de eerste plaat dat ook helemaal doorloopt zonder dat er witjes tussen zitten, dus die ruimte tussen liedjes. He, een kant waar je ja. het loopt gewoon van begin tot en toe. Dat zijn allemaal verworvenheden en dat, ja, dat verandert per tijd ook. Op een gegeven moment dacht iedereen van ja, de cd is het nou, op een gegeven moment was dat afgeserveerd. Nu ja. heeft iedereen alles via Spotify of wat dan nou dan. Ja klopt, ja. ja. Er ja, worden ja. wel platen verkocht van echte liefhebbers.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 Dan, ja, dan zet je muziek drukjes. op en dan ja, zie je het lezen. Dan, ja, dan, oh, dan, ja, dan was ik... je Oh, nog een keer de plaat, want dan ja. wil ik hem nog een keer horen. Ja, die niet gehoord, Ja, dat is waar. Ja, ja. ja wat dat betreft is het echt een... Uh, een ma ma ja, massaconsumptie geworden. Ja. Uh, er is zo'n aanbod en het ja. komt over je heen. Ja. Maar je het, ziet en dat... het bewust beleven van de muziek en op zoek gaan en je verdiepen en een, weet ik veel, een muziekblad lezen...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 En dat was ook het leuke doen. van de punk, hè? dat het ook veel meer naar de mensen toe kwam. Het, dat is waar, ja. De ja. drempel werd heel laag, ja, je kon zelf een beentje, je, ging, je organiseerde ja. zelf een optredentje ergens, ja. in een kraakpandje. Ja. Ja. Dus dat was, dat was ook ja, wel het leuke. Doe het doet zelf inderdaad, Ja. ja. ja. ja.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 Op, op internet gezien, die keer in Omme, waar Frankie besloot om een staande klok uit een hotel mee te nemen waar ze ons als punks niet wilden bedienen. <laughs> en dat de plaatselijke politie Frankie tijdens de gig meenam en dan een nachtje mocht brommen. Ja. Oh, ja. Je moet al hoop meegemaakt hebben dat, tijdens dat, die punktijd. Ja, nee, dat was ook wel wild hoor. Af en toe ja? Dat, ja, dat was ook wel. Uh, maar dat van die klok, dat, ja, dit heeft volgens mij Joël verteld. Uh, dat ja, doen klopt. ja. Uh, maar die, die, die, volgens mij overdreven je want ik herinner me, me er helemaal niet van dat ik een nachtje vastgezeten heb. <laughs> dus, dat zijn toch nog herinneren dat, dat ik. Dat wel met een klok ben gaan wandelen, eh, vaag, maar dat ik me ook weer heb teruggezet. Want, uh, ja, de verhalen worden steeds mooier ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Kalender, oh, we hadden wel ja. altijd gein. bijvoorbeeld als we ja? uh, naar Groningen moesten, nou dan zat je maar te vervelen, maar wat we dan deden. Dan,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 I just came in off the street looking for somewhere to eat. I find and then i say may i sit and stare at you some without the same the sunlight in your hair you look so good just